Kees Groot met het NOS-journaal. Griekenland heeft bij de vergadering van de eurogroep vanmiddag in Brussel... geen nieuw voorstel ingediend voor het oplossen van de schuldencrisis. De irritatie over de Griekse houding zou groot zijn. De eurotop van de regeringsleiders van eind van de middag gaat vooralsnog wel door. Vooraf was iedereen ervan uitgegaan dat premier Tsipras vandaag met voorstellen zou komen... om de onderhandelingen over een nieuw hulppakket te heropenen. Inmiddels wordt gezegd dat het voorstel morgen komt... Griekse diplomaten hebben al gezegd dat dat nauwelijks zal afwijken... van het plan dat Tsipras vorige week indiende, nog voor het referendum. Tsipras zal morgen het Europees parlement toespreken. Bestuurders van Universitair Medische Centra... hebben de afgelopen jaren hoge declaraties ingediend. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws dat de bonnetjes opvroeg. De bestuurders dronken bijvoorbeeld tijdens de lunch dure wijn... en overnachten in hotels voor bijna 600 euro per nacht... Ook betaalden de universitaire ziekenhuizen leuke extraatjes tijdens dienstreizen, zoals een dolfijnentrip. Vakbond FNV reageert woedend omdat er bij cao-onderhandelingen altijd wordt gezegd dat er niks extra's bij kan. Kinderopvangcentra en Peuterspeelzalen moeten zich meer gaan richten op de ontwikkeling van kinderen. Minister Ascher wil ze daar ook meer op beoordelen. Hij wil zo voorkomen dat kinderen achterstanden oplopen die ze later moeilijk inhalen. Een mentor gaat de ontwikkeling van een kind volgen en bespreken met de ouders. Asscher wil ook dat medewerkers specifieke scholing krijgen voor de verzorging van baby's. En er mogen in babygroepen minder wisselingen zijn van medewerkers. Het weer, met name in het oosten van het land, vallen wat buien. Mogelijk met onweer, daar is het nog 28 graden. In het westen is het afgekoeld tot 22 graden. Morgen geregeld buien, maar ook af en toe zon. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het SDFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertraging in de randstad op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en 1 Brugge. Van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen over 9 kilometer. Op de A2 utrecht Bosch tussen Nieuwegein en Eveningen 5 en tussen Culemborg en Waardenburg 8. Een spoedreparatie op de A4 Vlading Hoogvliet bij de Benelux-tunnel. Vooral vertraging op de A20. In beide richtingen loopt het vast bij knopen Ketelplein. Op de A13 Rotterdam Den Haag een ongeluk. 9 kilometer via tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Noord. En richting Rotterdam gaat het langzaam... tussen de knopen te Prins Klausplein en Kleinpolderplein. De kapotte auto op de A15 Rotterdam-Gorkum. 11 kilometer via tussen Hendrik Doanbach en Sliedrecht-Oost. De spoedreparatie op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... bij knooppunt Ketelplein. Dat levert vertraging op... En verder dagelijkse files bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. In beide richtingen bij Moordrecht en Nieuwekerk aan de IJssel. En verder op de A27 Almere-Utrecht. Tussen Utrecht-Noord en Rijnsweert 3. En tussen Everdingen en Noordeloos 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Touch the ground and the top. Of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 Them, e. Girl, I wanna hear you sing. I wanna make you sing I wanna have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 Sur mon amour, moi Marcel, tu es très belle. N N, -N, -N, -N, -N, -N. Je suis né l'Inde. Oh, je parle un petit peu français. N Z. Zo verlegen lachen Kan niet geloven dat het echt was zij de mensen zijn. Ze leken een van dat Jacqueline en Anouk oh, oh, oh er gebeurde iets met mij Toen zei zij "Je is een Nederlander" van Zon, Zee, Zandvoort en Oeh, oh, baby, I love you, you every day.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 That's a desert, that's a desert, baby Zampan Zorg dat